Jelle Seubring met het NOS Journaal. Gewapende bendes hebben in een vissersdorp in Haiti zeker 40 mensen gedood. Haitiaanse media schrijven dat bendeleden huizen binnenstormden... en het vuur open op kinderen, ouderen en zelfs baby's. Het dodental loopt mogelijk nog verder op. De moord op een bendeleider eerder deze maand... wordt door ooggetuigen genoemd als mogelijke aanleiding. Haiti wordt al jaren geteisterd door hevig bendegeweld... Volgens de Verenigde Naties leidde het geweld in de eerste helft van dit jaar al tot ruim 3000 doden. Mexico wil een uitgebreid onderzoek naar de dood van een 38-jarige Mexicaan in de Verenigde Staten. Vrijdag werd de man doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Volgens de dienst sloeg de man op de vlucht bij een verkeerscontrole en reed hij in op agenten. Een agent van ICE werd toen meegesleurd en schoot volgens een verklaring uit een zelfverdediging. In Londen zijn gisteravond zeker 25 betogers gearresteerd die meededen aan een groot anti-immigratieprotest. Demonstranten probeerden gebieden binnen te gaan die hen en tegen demonstranten uit elkaar moesten houden. En daardoor ontstonden er confrontaties tussen de betogers en de politie. Door het geweld van demonstranten liepen 26 agenten verwondingen op. De Braziliaanse muzikant Hermeto Pascual is overleden. Pascual stond bekend als een van de meest excentrieke en innovatieve componisten. Hij werd de tovenaar genoemd omdat hij onder meer theepotten, speelgoed en zelfs een levend biggetje als instrument gebruikte. Dit jaar gaf hij nog een optreden in Amsterdam. Hermeto Pascual was 89 jaar. In de Eredivisie werd gisteren, werden gisteren meerdere wedstrijden gespeeld. Feyenoord versloeg Herenveen met 1-0. FC Twente tegen NAC Breda werd gelijk met 2-2. Goat Eagles won met 3-0 van FC Volendam. PSV-NSC werd 5-3. En Ajax won met 3-1 van PEC Zwolle. Het weer nog op een paar plekken nog kans op een bui. Vandaag verder droog. In de middag neemt de bewolking toe. In Zeeland kan wat regen vallen. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9. Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velsen. 10 minuten vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooijmeer en Uitgeest. 10 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Zaanstad. Een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 So much of you, I gave you your dreams Cause you meant the world, so did I deserve To be lifted, burned You think I don't know, you're out of control And then I'm finding all of this from my boys Girl, you're stone cold, you say it and so Tragedy So close to a lover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 ZFM 106.9 FM The first time I made love, it wasn't... It's all I can recall I thought that Now look.